een live opname van de Vijfde Symfonie van Tchaikovsky, uitgevoerd door het Winds Filharmonisch onderleiding van Valery Gergiev. En uh, de kritieken op deze opname waren helemaal voortreffelijk. En uh, deze uitvoering geldt ook als een van de beste uitvoeringen van deze symfonie. Nu iets heel anders. We gaan verder met een uh, overturen. Een overture uit de opera Low and Green van Wagner. En waarom doe ik dat nou? Gewoon even een beetje trots. 18 en 20 december mag ik uh, figureren... in een uitvoering van deze opera, een concertuitvoering van deze opera... met het uh, Concertgebouworkest. In het Concertgebouw. En dat vind ik toch wel even helemaal kicken. Vandaar nu de overture Low and Green van de opera waarin ik mag gaan figureren. Dat is hem niet. Dat zie je altijd blijven. Dat komt straks. Nu de overture. Dat was de overture van Loewengrin, de opera van uh, Wagner. Het orkest is niet bekend, de dirigent wel. Dat is, uh, uh, ja, eh. dat is die, ja. <laughs> ik, uh, ik kan niet op zijn naam komen. Oh, wat, Herbert van Karajan, ja, dirigent Herbert van Karajan. Goed, we gaan uh, verder met de twee laatste stukken voor vanavond... En het eerste wat ik laat horen is een compositie van Hector villa Villalobos. Een concert voor gitaar en smal orkest, klein orkest dus. Uh, daaruit het eerste deel. Het eerste gedeelte van een uh, compositie van Hector Fidelobus. Lobus. Um, u hoorde het uh, orkest van Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Marriner En de gitaarsolist was Pepe de Romero. Tot slot, en ik denk dat we dat uh, mooi gaan halen, uh, draaien we het eerste gedeelte uit het uh, pianoconcert van Beethoven, nummer 5, in E-flat... Ook wel genaamd de Emperor. U hoort Alfred Brendel op piano. Het Wiener Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle.